De bestuursvoorzitter van de islamitische school Ibn Galdoen wil graag verder. Dat zei hij na een bijeenkomst met ouders van leerlingen van de Rotterdamse school. Ibn Galdoen kreeg vanmiddag te horen dat de school per 1 november geen geld meer krijgt van de overheid. En dat betekent dat de school moet sluiten. De bestuursvoorzitter wil nu met een interim bestuur en onder een andere naam verder. Hij hoopt dat het ministerie dan wel geld wil geven.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Diemen en Muiden-Oost. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En een file op de A4, Amsterdam richting Delft. Tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Drie kilometer door wegwerkzaamheden. Bij Leidschendam zijn twee rijstroken dicht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Kielijn Plag. hartelijk welkom. Het is altijd een, een leuk gezicht als er langs de waterkant... bij de Nieuwe Waterweg en de Rotterdamse Haven... van die echte liefhebbers staan. We staan dan uren te wachten totdat dat ene bijzondere schip... de haven binnenkomt varen. De ene keer is het een gigantisch cruise schip. Zelf ook veelvuldig mogen zien. En dan gaat het weer eens om het grootste containerschip ter wereld. Vandaag was er ook massale belangstelling... Alleen ging het in dit geval niet om het schip. Een revolutie voor de internationale scheepvaart, wordt gezegd. De vaarroute via de Noordelijke IJszee. En in de haven van Rotterdam kwam vandaag het eerste Chinese vrachtschip aan... dat langs die nieuwe route Europa bereikt. Dat klinkt niet zo bijzonder, maar dat is het in dit geval wel... Het schip is namelijk via de noordelijke IJszee gevaren. Een veel snellere en dus goedkopere weg dan de gebruikelijke zuidelijke route. Maar zelden komt een schip Rotterdam binnen onder zoveel internationale belangstelling. Het vervoer wordt natuurlijk goedkoper. Dat is natuurlijk ook voor de consument uiteindelijk. Die, die producten in de winkel ziet liggen. De geemsschoenen bijvoorbeeld. Ja, kan de prijs dan naar beneden op termijn. Dus dat is een gunstige ontwikkeling voor iedereen. Ja, het zijn alleen maar voordelen wat dat betreft. Het is altijd dichtgevoren geweest, maar door de opwarming van de aarde... kan dus nu een veel kortere route worden afgelegd. Namelijk het scheelt 14 dagen. Marco Hekkert, vind je het ook zo'n mooie ontwikkeling? Ik word hier echt heel erg triest van. Ja? Ja. ja. Hoezo? Nou, het geeft aan dat klimaatverandering eigenlijk veel sneller gaat... dan dat we altijd hadden gedacht. We dachten eigenlijk dat, dat die Noordpool nog heel lang... gewoon potdicht zou blijven zitten... En het is nu eigenlijk al uh, zover dat we eroverheen kunnen varen. Dat is één ding. En dan de reacties van nou prachtig, alles kan goedkoper. Producten worden daarmee goedkoper. Voor de consument is het fantastisch. Ja, ik vind dat echt uh, zo ontzettend kortzichtig. Uh, nou, dat maakt het extra triest. Dat mensen er op deze manier op kunnen reageren. Want eigenlijk is dit natuurlijk gewoon een... Ja, toch wel een, een ramp uh, aan het worden. En... Uh, Eigenlijk is dit een van de dingen waar ik mij de grootste zorgen over maak. Over de, de snelheid waarmee het klimaat verandert. En wat dat gaat betekenen voor ons als mens in de wereld. En hoe wij hier leven. Dus om te juichen dat dat voordelen geeft, vind ik echt... Uh, heel kortzichtig. Heel kortzichtig. En dan, ja, het zegt ook weer iets over wat mensen weten. En, uh... Het zegt ook iets over wat jij doet en wat jij vindt. En daarom hebben wij jou uitgenodigd vannacht. Want je bent hoogleraar dynamiek van innovatiesystemen. Dat klinkt heel ingewikkeld. aan de ja. Universiteit van Utrecht... Het wil een beetje zeggen dat jullie onderzoeken... waardoor allerlei duurzame ontwikkelingen worden tegengehouden. Waarom het maar niet lukt om dat in sneltreinvaart allemaal door te voeren... en wat daar aan te doen is. Geef ik dat goed, uh, goede ja, samenvatting? dat geef je een beetje, een beetje goed weer. Um, ja, het is een hele ingewikkelde uh, stoel, zeg maar. Hoogleraarstoel of dynamisch ingewikkeld. Maar in principe bestudeer ik veranderingsprocessen, innovatieprocessen. En Soms gaan die heel snel. En dan willen we begrijpen waarom het zo ontzettend snel gaat. En soms gaan ze eigenlijk ergerlijk langzaam. En met name wanneer je het hebt over duurzame innovatieproces... zou je eigenlijk willen dat het sneller gaat dan dat het nu gaat. Ja. Ben jij uit idealisme dat gaan doen? Ja. Dat het wel aangeeft dat het je aan het hart ja. gaat... als je zo bericht goed. over toch een beetje om. wel. Ja, Ik, ik heb eigenlijk uh, een Bertha opleiding achter de rug. En wat ik nu doe is echt sociale wetenschap. En ik ben dit toch wel gaan doen... omdat ik in mijn uh, studie en promotieonderzoek zag... dat er eigenlijk technologisch enorm veel kan... maar dat het lang niet altijd uh, wordt toegepast... Ja. En dan is toch wel de vraag waarom. Hoe komt dat zo? Hoe komt ja. dat zo? Ja. Goed, Vanavond, afgelopen avond, en daar was je ook bij... is het boek Zaken doen in de nieuwe economie gepresenteerd. Daar heb je ook aan meegewerkt. En er zijn echt tig-CEO's, euh, nou ja, allerlei enthousiastelingen... en heel veel mensen over geïnterviewd... van wat is nou de nieuwe manier om uh, duurzaam te ondernemen... op een echt vernieuwende wijze. En afgelopen vrijdag is het Nationaal Energieakkoord getekend. Daar heb je ook je steun aan gegeven. Dus dat zijn ook de twee belangrijkste zaken... om uh, het komende Kazeluna... Over te hebben. Jij zit zelf bij het Groene Brein. Een groep van wetenschappers die ook voor duurzaamheid gaat. Uh, nou, zat ik op die site te kijken en er staan vier regeltjes in. En daarmee kun je dan een beetje de, de, de man of vrouw die eraan meewerkt leren kennen. Maar jij hebt ze niet ingevuld. Dus ik dacht, misschien kun je dat even snel doen. Wat Economische ik doe. verduurzaming betekent voor mij. Puntje, puntje, puntje. Economische verduurzaming uh, betekent voor mij. Um... Dat we dus de, de huidige productie- en consumptiestructuren echt helemaal gaan ombouwen. Maar dat we met z'n allen toch nog steeds heel leuk en prettig kunnen leven. Mag je zo toelichten. Duurzame ondernemers doen er goed aan. Puntje, puntje, puntje. Ja, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat ik ze daar niet, we... ja, niet ja, ja We zetten hier wel voor het blok op ja, deze manier. Inderdaad. Ja. De volgende dan. Een groene economie is een economie die. Ja, die ik echt liever vandaag dan morgen zie. Het rijmt ook nog, dat is wel heel mooi. De komende jaren is het essentieel dat? Dat we die groene economie echt gaan vormgeven. Ik geef je het woorden van de twijfel qua, qua invullen. Maar dat eerste, dat is volgens mij uh, een, een hele interessante. Uh, het kwam ook afgelopen avond wel aan de orde. En misschien is het handig om jouw column als, als voorbeeld te nemen... om aan te geven hoe jij uh, de eerste antwoord over die verduurzaming invulde. Het werd dus dat boek Zaken doen in de nieuwe economie werd in uh, Theater Diligentia in Den Haag gepresenteerd. Het ging op een hele culturele manier. Vol met dans, poëzie en... Ja, dus een column daar. Daarin stond een boormachine centraal. Ja. Leg eens uit, aan de hand van de boormachine... wat je bedoelt met een nieuwe manier van zaken doen. Ja, ik, nou, dat is een van de redenen dat ik uh, ook heel erg geïnspireerd werd... Uh, voor het onderzoek wat ik nu doe. Is dat uh, een bedrijf dat boormachines maakt... aangaf van, uh, als jij bij mij die boormachine koopt... en je bent hem zat of hij doet het niet meer... dan kan je hem inleveren... En dan halen wij hem echt helemaal uit elkaar. En dan gaan we al die onderdelen gaan we hergebruiken. En als we dus niet die onderdelen niet kunnen hergebruiken... dan gaan we in ieder geval het materiaal hergebruiken. En zo is dat uh, voor jou winst. Um, want uh, daardoor kunnen we die boormachine ook goedkoper maken. Het is voor het milieu uh, winst. Want we hoeven veel minder materialen te gebruiken veel minder grondstoffen. Het is voor bedrijfswinst. Want die hebben minder geld nodig om die boormachines ja. te maken. Ja, en toen had ik dus die boormachine gekocht. En toen deed op een gegeven moment die accu het, accu het niet meer. Want dat is eigenlijk het eerste wat kapot gaat. En toen zit ik naar de winkel van, doe mijn nieuwe accu. En dat kon niet. En daar was mijn frustratie als consument, uh, werd dus heel groot. En ik heb toen uh, mijn uh, hoogleraarsbarret opgezet... Uh, om er eens dus vanuit een wetenschappelijke optiek naar te kijken. Van, hoe kan dat nou? Want eigenlijk zou je verwachten dat... Uh, die producent van die boormachines, dit mij gewoon gaat aanbieden. Uh -huh. Zo'n accupakket. Want die wil dat ik als consument blij ben. Want een en blij kan je de rest consument. nog blijven gebruiken. Precies. En een blije consument, die gaat daarna weer iets bij jou kopen. En een consument die dus gefrustreerd is, die neemt afscheid. En ik denk dat dit ook het, uh, een van de, ja, de dingen is die in dit boek heel erg centraal staan. Uiteindelijk wil je als, als bedrijf wil je consumenten die heel blij zijn met wat je hun levert. En als het dus blijkt dat er allerlei haken en ogen aan zitten... en dat het eigenlijk alleen nare effecten heeft voor het milieu... of, of voor uh, uh, arbeidsomstandigheden van, uh, van kinderen in vreemde landen... dan voel je toch op een gegeven moment niet meer zo ja. erg fijn... als die producten koopt. Maar zit het nu ook niet veel meer in de systemen van, van iedereen... ja, een boormachine is kapot, krijg je hem zo snel niet gerepareerd... dan koop je gewoon een nieuwe. Juist. Ja, en dat. Um, nou, daarom vond ik dat voorbeeld van die boormachine ook zo mooi. Als je dan weet dat... Uh, een gemiddelde boormachine, lees ik dus ook in het boek hoor, ik heb dat niet zelf bedacht. draait in zijn hele leven 13 minuten fulltime. Dus die boormachine gaat dus niet kapot. Die Duitse ingenieurs hebben een prachtig ding gemaakt en we boren maar 13 minuten. Dus eigenlijk is dat ding ontzettend overgedimensioneerd. Ja. Dus we doen eigenlijk allerlei producten weg. Niet omdat ze het kapot zijn of niet meer doen, uh, maar omdat het eigenlijk gewoon weer tijd is voor iets nieuws. Ja. Of omdat een onderdeeltje hapert. Of omdat een onderdeeltje ja. hapert. Ja, dat zou je dus heel makkelijk uh, op een andere manier kunnen organiseren. En dat is dus al een andere manier van zaken doen? Dat is een andere manier van zaken doen. Dus ook maar een het andere gebeurt manier van... dus nog niet. Te veel te weinig. Er zijn bedrijven ja. die het doen. Hè. Dus Dus uh, bij, bij, nou, bij KPN kan je je telefoon uh, leasen en dus ook terugbrengen. En dat is fantastisch, want nu al die mobiele telefoons... er wordt een enorme afvalberg. Dus zij hebben daarover nagedacht. En voor hun zit er ook een businessmodel achter... Um, nou, en dan breng je die telefoon dus netjes weer terug ja. als die lease is afgelopen. Op die manier doe je een klantenbinding. En op die manier doe je een klantenbinding. Want ja. je gaat terug, je brengt hem terug... en dan sta je eigenlijk alweer klaar om de volgende af te nemen. Ja. Maar ook uh, makers van vloerbedekking... Um, ja, en Lego... is daar het voorbeeld van. Ja, dat is natuurlijk een, een van, beroemd uh, voorbeeld. We hebben ooit Stef Kranendijk hier ook in Caseloena oh, ja, te gast gehad Ja, dan, dan weet je het. En ja. nou dan ja. gaat het erom dat je eigenlijk niet je vloerbedekking uh, koopt maar dat je hem gebruikt, mag ik het zo zeggen? Precies. Dus dat is eigenlijk de, de, de grote omslag. Je gaat dus niet meer naar een winkel om een product te kopen... maar dat je zegt van, ik wil de functie die de product levert... daar ben ik in geïnteresseerd. En ik wil dat jij als bedrijf mij die functie gaat leveren. Ja. En uh, nou, dus ik wil mijn vloeren netjes bedekt hebben. Dat moet er goed uitzien. Uh, maar ik wil dat niet kopen. Ik, ik wil zo meteen, misschien over een aantal jaar wil ik het weer anders. Nou, en dat bedrijf zorgt ervoor dat jij continu vloerbedekking hebt die er mooi uitziet. En als het ergens vies is, dan halen ze dat stuk eruit. En er is er nieuw in. Zodat je altijd mooie, prachtige vloerbedekking hebt. Zonder dus dat je het ooit hebt gekocht. Aan, aan Precies, want, ja. want zij nemen de vloerbedekking weer mee terug. En uh, ze halen, trekken dat helemaal uit elkaar. En maken daar weer nieuwe grondstoffen van. Een nieuwe vloerbedekking. In het boek wordt het in het verlengde daarvan ook beschreven... als een consument van de nieuwe economie, want dit is dan een vorm van de nieuwe economie... hoeft geen woning, auto of telefoon te bezitten... als die maar kan wonen, rijden en bellen. Precies. En ik denk dat voor heel veel producten gaat het inderdaad op... Uh, dat je eigenlijk veel meer hecht aan de functie dan aan het product zelf. Ja. Sommige producten is lastiger, die zijn heel erg statusgevoelig... Um, en die wil je toch liever bezitten. Nou ja, ik zit te denken. Je vraagt natuurlijk... sowieso van ondernemers vraagt dat al heel wat. Want je moet echt heel anders gaan denken in zaken doen. Maar ook voor mij als, als consument, als burger... vraag je heel wat. Want sommige dingen zijn... nou ja, mensen zijn over het algemeen... redelijk materialistisch ingesteld. Veel meer dan vroeger. Dus een eigen woning... is een prachtig bezit. Een, een mooie telefoon. Ja, wie wil dat nou niet? Ja, nee, maar je, wat je wil is je telefoon. Gebruiken. Ja. Je wil hem in je hand hebben. Maar of die nou per se van jou is of dat het bedrijf jou die telefoon heeft gegeven... maar de facto is hij nog steeds van het bedrijf. Maar is vindt voor het jou... ook niet een bepaalde status? Ik denk dat de status is dat je die telefoon kan laten zien aan je vrienden. Dat is de status. En of jij hem nou upfront hebt betaald en dat hij helemaal van jou is... Ja, ja. of dat je hem least, is eigenlijk denk ik veel minder belangrijk. En trekt dat eens door naar een huis dan? Ja, bij een huis vind ik dat zelf ook lastiger. Um, daar kan ik me wel heel erg voorstellen... omdat dat zo'n lange termijn uh, investering ja. is... Dat het toch wel iets is wat je graag uh, zou willen hebben. dachten mensen hè, vroeger. <laughs> er zijn ja. ook wat mensen van teruggekomen hoe waardevol dat nog dat om, is. Waar. Om zelf eigenaar te zijn van, ja. een, uh, van een woning. Maar goed, het, het, het idee is, is, wat ik zeg, voor een burger al heel anders. Voor een ondernemer is het ook totaal anders. Ja, en dat, is, en dat is, goed, vergt natuurlijk nogal wat. Hè? Ja, er zijn een aantal bedrijven die, um, die zien dit echt. Die geloven er ook in. Maar zijn dat bestaande bedrijven of zijn dat vooral nieuwe bedrijven? Ja, maar ook, uh, ook heel veel bestaande bedrijven... die op een gegeven moment toch denken van het moet anders en het kan anders. En soms is dat heel erg uh, toch vanuit een uh, ja, ideale visie mm -hmm. dat ze dat doen. Soms is het ook gewoon puur business gedreven. Bijvoorbeeld het overgrote merendeel van de, de kopiers die je bij bedrijven ziet staan. Uh, ja, die, die bedrijven die kopen die kopiers echt al lang niet meer. Die, die kopen het gebruik ervan, die rekenen af per tik. En op het moment dat dat ding het niet meer doet, dan wordt die gewoon vervangen. Ja. En dat, dat is gewoon een heel goed businessmodel voor de bedrijven die die kopieermachines maken. En ik, nou, er zit vast ook iets van een milieugedachte achter, maar dat is ook gewoon uh, financieel. Is dat gewoon voor hun ook het meest optimale model? Maar sommige bedrijven die gaan er echt in van het moet anders. Zoals we nu omgaan met die grondstoffen, uh, gaan we dat gewoon dat kan uh, niet meer redden. Nee. En uh, ik denk dat we dat soort voorloperbedrijven bedrijven nodig hebben. En nou, die voorloperbedrijven bedrijven die zijn ook uh, verenigd in de Groene Zaak. En dat is ook eigenlijk waar dit boek op basis daarvan tot stand ja. is gekomen. Ja. Um, maar het is maar een heel klein percentage van de bedrijven die zo denkt. Heb jij enige idee, welk percentage of wat voor percentage hebben we het dan? Ja, echt minder dan 1%. Minder dan 1%? Ja. ja. Okay. ja. Dus dat moet gestimuleerd worden? Um, ja, het moet gestimuleerd worden. Maar dan is de vraag van uh, hoe dan en wie dan. Ja. Ja. Nou, wat ik dus wat, denk dat goed is... dat deze voorlopers, die zijn zichtbaar. En die doen dingen op een andere manier. En die verdienen geld. Ja, dat en die is, doen het ook belangrijk, goed. Hè? Dat, ja. je, dat je wel winstgevend bent. Precies. Want er wordt natuurlijk vaak een bedrijf weggezet. Ja, die idealisten, geitenwolle yes. sokken... Die, die doen lekker duurzaam. Maar ze verdienen er niks mee. Ze yes. worden niet groter. Ja, Dat, dat was vroeger echt heel erg de, de milieuhoek. Ja. Hè? Van, uh, met geitenwolle sokken ga je milieu kunnen studeren... Maar tegenwoordig is milieu is gewoon business. En uh, er zijn gewoon hele goede business cases te maken. Dat je eigenlijk veel vriendelijker omgaat met milieu. Ja. En ja, wat hier toch denk ik de crux in zit... is dat materialen en grondstoffen worden steeds duurder... omdat ze steeds schaarser worden. En je ziet nu ook dat allerlei landen zijn hele strategische posities aan het innemen... in andere landen, omdat ze controle willen over die grondstoffen. Dus mondiaal is dit gewoon de trend van wie beheerst de grondstoffen. Nou, als je dus als bedrijf je wat onafhankelijker kan maken van het aanbod van grondstof, omdat je het zelf uh, in een gesloten kringloop uh, kan hergebruiken, ja, ja um, haal je heel veel van die volatiliteit uit die prijzen. Um, en heb je eigenlijk een veel robuuster uh, businessmodel. Wat bedoel je met die volatiliteit? Nou ja, die, die grondstofprijzen kunnen dus enorm pieken. Ja. Op het moment dat er ergens een oorlog is of dat er een bepaalde... Um, ergens op de wereld even wat ellende is... waardoor daar de grondstoffen niet vandaan kunnen komen. Zo zag je, er gebeurt wat rond Syrië. Oh, die prijs gaat omhoog. Ja. Dus die, die markten zijn gespannen. Nou, als jij, als een, die grondstoffen een groot onderdeel zijn van uh, de prijs van jouw product... Ja, dan gaat dus dan jouw je kostprijs die gaat heel erg sterk ja. op en neer. Ja. En dat maakt je kwetsbaar. Dat, dat maakt je kwetsbaar, want je wil niet heel erg sterk wisselende prijzen hebben voor de consument. Maar op zich, als je als, als bestaand bedrijf over zou willen stappen... op zo'n hele andere manier van werken, dan, dan moet je, denk ik... of zie ik dat verkeerd, wel enorme risico's nemen. Want je moet je hele businessmodel gaan veranderen. Je moet een hele nieuwe aanpak gaan verzinnen. Wat waarschijnlijk je hele organisatiestructuur op zijn kop zet. Is dat, is dat te doen? Is dat de vragen van bedrijven? Ja, ik denk dat dat echt heel goed te doen is. Ik denk dat het veel moeilijker is om een... Uh, een totaal nieuw product te maken, ja? wat, uh, waarvan je nog helemaal niet weet... hoe de klant erop gaat reageren, uh, dan dat je heel goed gaat nadenken... van kan ik mijn processen op een andere manier organiseren... zodat het nog steeds dat type product of die dienst lever... Ja, maar het is natuurlijk niet alleen een andere manier van organiseren. Het is echt heel anders tegen je eigen product aan kijken. En dat ja. lijkt me zo moeilijk om die ja, dat is, daar, te veranderen. precies. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus het is de, de mindset die ja. om moet... Uh, en uh, ja, als je generaties lang dingen op een bepaalde manier hebt gedaan... Ja, dan moet je in één keer dat anders gaan doen. Ja. Ja, dat, dat is echt het veranderingsproces waar nu heel veel bedrijven in zitten. En wat je dus in tijden van crisis moet durven te doen, dat is wel veel gevraagd. Ja, maar aan de andere kant geeft het ook weer het, het vooruitzicht... van uh, als ik dit zo organiseer... Dan wordt mijn business er wel beter ja, van. Ja, Uiteindelijk wel. Ja. Ja, dan moeten uh, mensen wel van overtuigd zijn, natuurlijk, ja. dat dat zo is. Ja, precies. Ja. Ja. Ik, ik moet dan zelf altijd denken aan uh, veel auto's, automerken die met een elektronische of een elektrische wagen komen. En dat loopt een beetje. Maar je hebt dan ook Tesla, de Tesla fabriek in Tilburg is het, hè? volgens mij ja. neergezet, die zich echt puur daarop richt. En dan denk ik, is dat dan niet kansrijker dan een, een al lang bestaand automerk... dat ook een beetje duurzaam doet? Even ja. heel erg gechargeerd. Dat bedoel ik eigenlijk met... is het voor een heel nieuw bedrijf niet makkelijker dan een bestaand bedrijf... wat moet omvormen? Ja, en daarom probeer ik ook onderscheid te maken... tussen echt een nieuw product in de markt zetten... Is, wat, wat echt heel erg nieuw is, is voor bedrijven heel erg moeilijk. Ja. Um, ik wil en wat dat, Tesla doet dus niet nieuw? Dat is. Nou ja, dus, wel? ja, maar ik probeer het onderscheid te maken... tussen die um, nieuwe productketens. Dat je dingen gaat recyclen en steeds efficiënter gaat doen. Ja. is ook lastig. Maar ik denk dat met een andere mindset kan je dat organiseren. Dat vraagt heel veel, maar het is te doen. Echt die totaal nieuwe, totaal nieuwe producten in de markt zetten. Zoals een elektrische auto. Dat is echt voor bedrijven verschrikkelijk moeilijk. Ja. En met name dus... Um, die elektrische auto voor die, voor die grote autobedrijven... is een totaal ander concept. En eigenlijk moeten ze niet alleen hun dat ze het op een andere manier gaan doen... maar alles wat ze tot, echt, tot in de perfectie beheersen... die kennis hebben ze niet meer nodig. Dus die interne verbrandingsmotor, dat, daar zijn ze zo ontzettend goed in. En die kennis hebben ze eigenlijk niet meer nodig... Ja. wanneer ze een elektrische auto gemaakt. Dus je moet afstand doen van je core competenties om zijn nieuw product te maken. Ja. En dan is voor Tesla makkelijker... want die hebben die bagage niet. Die kunnen in één keer kunnen ze het nieuwe gaan maken... en die hebben geen last van, ja, van al die routines... en al die kennis die in een bedrijf zit, die je eigenlijk uh, even aan de kant moet schuiven. Ja, ja, je kunt dan echt wel met de schone lijn beginnen. Ja, en daarom zie je eigenlijk dat dit soort... wij noemen dat radicale innovaties... dat ze over het algemeen uh, ontwikkeld worden door uh, nieuwe bedrijven. Ja, toch wel. Die zich daar echt ja. puur op richten, ja. ja. Heb je eigenlijk vertrouwen in die elektrische wagen? Van mijn gevoel wordt al jaren geroepen, het heeft de toekomst. En... Ja. Maar nou, ik zie ze mondjesmaat rijden. Ik zie wel steeds meer van die oplaadpunten komen. Ik hoorde Ellen ten Damme gisteren in de uitzending van RTL zeggen... zo irritant, ik kan in Amsterdam niet meer parkeren... en er staan allemaal van die oplaadpunten, maar auto's homar. Gaat dat, gaat dat nog wat worden met die hele elektrische wagen? Wat denk ja, je? Ik denk dat dit het uh, echt helemaal gaat worden. Jawel? Ja. Wel? ja. Maar er rijden nu 7000 of zo, ja, begrepen? Ja, maar... We het duurt ook nog heel erg lang voordat het echt wat wordt. En we zijn nu heel erg hard in, in Nederland aan het duwen. tegen die. Uh, ja, we willen deze ontwikkeling nu echt heel erg gaan versnellen. Mm -hmm. ja En dat, dat is gewoon wel echt een heel erg lastig proces. Um, Waarom? Nou eigenlijk omdat er gewoon nog... Um, nou eigenlijk zijn ze al vanaf de jaren zeventig zijn ze bezig met de ontwikkeling van de elektrische auto. Hij is ook een keer eerder geïntroduceerd geweest. Toen hebben ze eigenlijk dat weer van de markt afgehaald. Dat is mm -hmm. nog steeds een soort... Ja, raadsel waarom dat toen is gebeurd... en waarom uh, het eigenlijk weer in de ijskast uh, is gezet. En nu zie je eigenlijk dat uh, na wat uh, mislukkingen rond andere technologie... Dat, dat nu die elektrische auto weer opnieuw uh, in de belangstelling staat. Um, maar wat ik zei, voor die autobedrijven is dat een hele grote stap. Dat maar ook maakt de... het lastig om het, om het sneller in te voeren. Ja, ook voor de consument is het een hele grote stap. Uh, die is gewend aan een uh, overal kunnen tanken... Over het, hè? Als je denkt dat je gelijk 800 kilometer kan nou, rijden, op een dat tank. is het vooral. Ja, dat ja. je in ieder geval een volle tank hebt. Precies. En hier kun je en je een nou, nog... Tesla kun je drie tot 400 kilometer mee rijden. Vol ja, he? maar eindelijk. het is een sportauto die gemaakt is op uh, ultra snel accelereren, mm. dus uh, dat ga je dus uh, over het algemeen Verdomen niet halen. Ga je niet. Nee. <laughs> en je mist die hele infrastructuur waarmee je dus die auto kan opladen. Dus uh, zeg maar, nou om het even heel uh, te versimpelen, deze drie factoren gezamenlijk maakt dit een heel toekomst. Uh, traag en langzaam proces. Ja. En wij noemen dat het kip-ei verhaal. Heb je geen uh, uh, infrastructuur, heb je geen consumenten die het willen... en is het voor de fabrikant niet interessant om het te leveren. Nee. Lever je die auto's niet, is het niet interessant om die infrastructuur ja, aan te leggen. Ja. Nou Dat moet je doorbreken, maar de aanlagen van de infrastructuur is heel erg duur. Dat zijn die opladpunten bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja, die zou je eigenlijk bij iedere benzinepomp dan toch moeten hebben. Nou, niet bij een benzinepomp, want uh, daar wil je niet zijn. Die staan langs de snelweg... En waar jij wel zijn als, als die auto oplaat, als op een aangename plek. Daarom staan ze in de binnenstad. Ja, dat binnenstand. wel. want daar hard. ga je lekker winkelen. Ja, of je staat sta bij een ja. restaurant of staan nou hier op ja. mediaparken. Dus maar ik zit te denken dat is wel een benzinepomp is altijd een bekend terrein geweest. Ja. Van als je iets moet een ja. nieuw brandstof nodig hebt... Ja. Of in dit geval nieuwe energie nodig hebt, ja. dan ga je naar de benzinepomp. Precies, en daar gaan we dus afstand van doen als je dus naar dat elektrisch rijden gaat. En dus vraagt het op al die vlakken zoveel veranderingen. Ja. Dat het kan niet anders dan dat het traag gaat. Maar over en, wat voor termijnen heb je daar enig idee van wat voor... 40 jaar. 40 jaar? 40 jaar. Dat hebben we echt nodig... Nee. om uh, dat, je echt, dat dit gewoon mainstream is geworden. Ook de mobiele telefoon. 40 jaar hè, hadden we nodig. Ja? Ja. Dus wat wij zien is die opkomst. En dat het in één keer heel erg hard is gegaan. Maar er zat een hele lange ontwikkelingstijd nee. voor... dat het een allerlei niche-markt is uitgeprobeerd... voor mensen die bereid waren om daar heel veel geld voor te betalen... omdat een bepaalde... Functie voor hun had, maar als consumentenproduct duurt dat nog heel erg lang. In hoeverre ontbreekt het ook aan bereidwilligheid bij een consument of bij een ondernemer? Ja, ik, ja er is niet één consument, denk ik. Er zijn hele bereidwillige consumenten die nu, zelfs met een gebrekkige uh, infrastructuur met die laadpalen, toch bereid zijn om te kopen. Uh, we hebben op dit moment ook een hele bereidwillige overheid die dat flink subsidieert, ja. waar ik me trouwens grote zorgen over maak, want dat moet je echt heel lang blijven doen. Dat gaat is wat ook... grillig, hè, in de Nederlandse politiek. Ja, precies. Dus als het heel veel geld kost... dan op een gegeven moment gaat toch die politieke ja. wil... dat wordt wat minder. Maar staan dat soort dingen, komen we straks wel over te spreken... over dat energieakkoord, Zijn dat soort dingen daarin vastgelegd? Mm, nou, niet? mobiliteit heeft sowieso wat minder aandacht gekregen, ja. denk ik. Ja. Tenminste, wat je nu leest daarover... is het uh, met name duurzame energie en elektriciteit. Maar goed, het wordt nu in ieder geval nog flink gesteund door de overheid. Door de ja, dat is ja, dus dan zo so far zo so goed, maar dat wordt op een gegeven moment... Waarschijnlijk afgebouwd. Ja. Maar je hebt dus echt een lange adem nodig... om dit soort nieuwe technologieën... echt door deze moeilijke fase heen te trekken. Maar dus je zegt eigenlijk... het ligt niet zozeer aan de bereidwilligheid van consumenten? Nou ja, dus die eerste groep die is bereidwillig. En dan is er een, de overgrote merendeel daarna... is nog niet bereidwillig. Dus die moet eigenlijk... Um, ja, die, die, die bereidwillige consument zien rondrijden. En die moet dus merken dat dat uh, ook kan. En dat het interessant is. Wanneer uh, wordt dat interessant? Is dat als het goedkoper wordt? Ja, goedkoper worden scheelt. Maar uh, ook als er gewoon heel veel goede ervaringen zijn. Dus als je op feestjes zit en, en je buurman zegt... nou, ik rij die elektrische auto, fantastisch. En ik denk dat dat, dat soort uh, effecten heel erg belangrijk zijn. Ja. In, in de, wij noemen dat de diffusie. Hè, dus de verspreiding van die, uh, van die nieuwe technologie. En um, Wat dus ook kan, en dat is eigenlijk een heel ander pad... is dat je gewoon went aan elektrisch rijden en dat zie je dus nu met die hybride auto's... die worden steeds uh, beter, de batterij wordt steeds groter... en je kan steeds langer elektrisch rijden. Um, als je dat nou ervaart, en, je, en met het voortschrijden van die technologie... merk je eigenlijk dat die, dat die motor, die interne verbrandingsmotor... die doet het bijna nooit meer, je rijdt ja. bijna alleen nog maar elektrisch. Ja, dan ben je daarna eigenlijk ook veel eerder... Ja, ja. en te denk ja, dan kan ik ook net zo goed een volledig elektrische auto kopen. Ja. Dus dat zou eigenlijk een andere route zijn. Dat je ook eigenlijk uiteindelijk uitkomt bij zo'n elektrische auto. Maar dat het allemaal wat uh, geleidelijker ja. gaat. Zou je als overheid uh, meer moeten dwingen? Om mensen te dwingen tot aankopen? Ja, ik denk dat dat in onze uh, uh, westerse maatschappij uh, eigenlijk niet, niet werkt. Niet werkt. Nee. Dat accepteren wij niet. Nee. Uh, dat dus je kan ook. hooguit verleiden. En dat is wat er nu eigenlijk gebeurt. Er is een grote verleidingstrategie en die loopt via de portemonnee. Ja, dat is het. Vind je dat treurig? Of zeg je als het maar werkt, maakt me niet uit hoe? Ja, ik denk dat het laatste. Ja, ik vind het wel goed, maar ik, nogmaals, ik maak me zorgen over de, de, de mate waarin dat het nu wordt opgepakt. Ja. En als het zometeen weer, uh, als het animo weer zakt, ja, dan, uh, dan krijg je echt een hele sceptische consument. Ja. Dus uh, ik ben liever van het geleidelijk stimuleren... dan uh, echt in één keer vol ja, en dan uh, het weer ja. loslaten. Ja. Het is wel dat, dat, dat die grilligheid wat nu met dat energieakkoord... wat afgelopen vrijdag uh, is getekend... Moet dat gaan voorkomen? Dat zo is het ook gebracht. Want eindelijk weten mensen voor langere termijn waar ze aan toe zijn. Ik wil het daar zo meteen met jou uh, over hebben. We praten vannacht dus met Marco Hekker. Hij is hoogleraar dynamiek van innovatiesystemen. Dat klinkt wel prachtig, vind ik, aan de Universiteit van Utrecht. Het gaat vooral over in dit geval duurzaamheid en hoe ontwikkelingen... Uh, waarom ze niet zo snel gaan. En, en wat eraan kan gebeuren om het, om het wel sneller uh, te doen verlopen. Je hebt muziek meegenomen, Marco. Ja, van wie en waarom? Vragen wij oh, dan altijd. Okay, yeah. Ja, het is van uh, Bruce Springsteen. En het is, wat ik altijd mooi vind, is een uh, liedje met een verhaal. Dus hij vertelt een verhaal. En hoe heet het liedje? Johnny 99. In front of the club tip top They slapped the cuffs on Johnny 99 Well, the city supplied a public defender But the judge was mean, John Brown He came into the courtroom And stared young Johnny down Said the evidence is clear Gonna let the sentence unfit the crime Prison for 98 in a year, and we'll call it even Johnny 99 The man, how you gonna like that? Mama stood up and shouted, Judge, don't take my boy this way. Well, son, you got any statement you'd like to make before the bailiff comes to forever take you away? Well, judge, judge, I had debts no honest man could pay. The bank was holding my mortgage. They were gonna take my house away. Well, now I ain't saying that makes me an innocent man. But it was more than all this judge that put that gun in my hand. the thoughts that's in his head Then sit back in that chair and think it over, judge one more time Let him shave off my hair and put me on that killing line Ploch. muziekkeuze van mijn gast van vannacht, Marco Heckert. We hebben het over de nieuwe economie, de duurzame economie. Je zei over het muzieknummer van Bruce Springsteen, Johnny 99. Het moet een verhaal vertellen. En dit ging over iemand die een beetje aan lage wou is gekomen, mensen vermoorden. Ja, ze is toch wel een hele uh, tragische jeugd gehad. En dan uh, in, in een, uh, een huis wordt afgenomen door de bank. En uh, dan flipt hij en dan schiet hij iemand neer. En dan gaat hij heel lang de bak in. En ja, wat ik wel mooi vind, van... Um, dat is ook een beetje met duurzaamheid: van, komt het nou uit onszelf? Bepalen wij dat zelf? Nemen wij zelf actie? Of worden we heel erg geleefd door onze omgeving? Ja. En Bij het nummer op... is het zo, hij kan er niks aan doen. Hij is kan er niks aan doen, waardoor die zo is geworden. Ja, en dat is zo treurig van het Amerikaans systeem: dat mensen er dan zo aan ja. toe zijn en daarom gaan ze. Andere mensen doodschieten. Denk je dat twee stromingen zijn die naast elkaar bestaan, ...als gaan gaat tot duurzaamheid? Of denk je dat het uiteindelijk van, van binnenuit bij mensen moet komen? Ja, ik geloof heel erg in de wisselwerking. Um, we worden heel erg sterk beïnvloed door onze omgeving. En onze hele omgeving op dit moment is eigenlijk gewoon meer consumeren, alles zo goedkoop mogelijk. Uh -huh. Nou ja, je hoorde die mensen over die, die Noordpool. Um, maar er zijn ook mensen die er anders in staan. En dat. Maar die mensen kunnen ook weer die omgeving veranderen. Ja. En dan hoop ik dus, of ik denk dat, uh, dat dat zo op elkaar inwerkt... dat dat toch langzamerhand uh, steeds meer naar een wat duurzamer samenleving gaat. Ik pak even heel kort wat reacties erbij uh, van, uh, van luisteraars die hebben getwitterd. Iemand zegt, zodra de elektrische auto sexy en betaalbaar is... gaat het een succes worden. Ja, nou ja, dat, uh, dat zal zeker bijdragen. Ik moet ook wel heel erg zeggen, maar dat is, zie je ook dat is dat padafhankelijkheid... Die autoverdrijven maken op dit moment een elektrische auto... alsof het een gewone auto is. En dan nog lelijk ontworpen ook. Dat is echt heel jammer. Maar een elektrische auto die heeft geen motor onder de voorklep. Je kan hem totaal anders ontwerpen. Ja. Dus hij komt eraan. Dus zo zouden mensen ook eens heel anders denken. Ja, auto, dat, denk, maar het design dit zit ook nog helemaal vast in de oude patronen. Ja, terwijl ze hebben veel meer designvrijheid met een elektrische auto. Ja. We hadden het in het begin over het gebruik van dingen... in plaats van het eigendom. Daar twittert iemand over. Het ging over telefoons ook bij, uh, bij KPN Leaset het toestel is mislukt bij en KPN. Dat klopt, maar weet ja, je ook waarom dat is of niet? Ik weet niet precies waarom het is. Ik ja. vind het wel heel erg jammer. Want ja. dit is wel. het begint echt een hele grote afvalstroom te worden. Um, en dit is dus een hele goede manier... om, uh, om gewoon al die mobieltjes weer terug te krijgen ja. bij de fabrikant. Ja. Ja. Nou ja, net als de elektrische auto. Misschien wordt het weer uh, heringevoerd ja. op een gegeven moment. En nog iemand, als men op de lange termijn denkt... is de eerste gezonde keuze de woestijnen groen maken. Ja... Ja, als je op lange termijn... Is dat heel kort uit te leggen hoe je dat doet? Ja, nou Wat ik heb gelezen, dat was wel op zich een geniale oplossing... is dat je geulen gaat graven, heel eenvoudig geulen graven uh, in de woestijn. En op het moment dat het regent, houdt het water vast... gaan planten groeien, ontstaan weer uh, ecosysteem. Maar dat verandert ook het lokale klimaat. Planten houden weer veel beter het vocht vast. En zo kan je eigenlijk met een hele eenvoudige maatregel... kan je inderdaad grond die nu waardeloos is voor die lokale uh, bewoners kan je gewoon weer waarde geven. Ja, interessant. En dat is heel belangrijk ja. natuurlijk. Je zit Marco in de raad van advies van de, de Groene zaak, daarin zijn ondernemers vertegenwoordigd die zich voor duurzaamheid, voor een duurzame economie inzetten. De Groene Zaak heeft ook mee onderhandeld over het energieakkoord... dat vrijdag ge officieel getekend is. Kern is zo'n beetje dat in 2020 14 van onze energie duurzaam is. Dat is nu pas 4 Er worden kolencentrales gesloten. Mensen worden gestimuleerd om zelf op duurzame energie over te stappen. Nou, een van de drijvende krachten bij de onderhandelingen... dat was prins Carlos de Bourbon de Parme. en Die zei daar gisteren in RTL Late Night het volgende over. Iedereen in Nederland krijgt de schone, duurzame en goedkope energie. Dat belooft het Nationale Energieakkoord. En een van de drijvende krachten achter dat akkoord... is Prins Carlos de Bourbon de Parmen. De kern van de bedoeling is, is om uh, structureel beleid uh, te krijgen op dit vlak. Hè? Want iedereen uh, was eigenlijk geïrriteerd met het constante wisselende beleid... op het vlak van uh, de transitie naar schone energie. En uh, ja, als je elke twee, drie jaar wisselt, ja, waarom zou je dan uh, moeite doen... om daarin te investeren, om of daar iets uh, ja, positiefs te doen? Zeker op de lange termijn, hè? Ja. zonnepanelen, twee, drie, vier, vijf jaar terugverdientijd... Ja, en als dat uh, elke twee, drie jaar verandert... Ja, dan, uh, dan maakt het het heel erg moeilijk om keuzes te maken. Is het nu gelukt om ervoor te zorgen dat mensen zich wel gestimuleerd voelen... met dit energieakkoord om, om zonnepanelen aan te schaffen... om te zorgen dat je eigen woning duurzamer wordt? Nou, dat zal echt heel erg moeten blijken. Um, er is wel wat veranderd, denk ik, door dat energieakkoord. Maar wat de effecten nou precies gaan zijn, dat... Um, dat ja, daar ben ik moet... toch wel een beetje voorzichtig ja? uh, mee om daar zo uitspraken over te doen. Heeft dat mee te maken dat, wat er wordt gezegd, die doelen met de huidige afspraken... gaan de doelen die in ieder geval zijn vastgesteld niet gehaald worden? Daar moet nog een schepje bovenop. Nou, ja. in mijn twijfel zit een beetje dat... Uh, kijk, we, we, weten al, we hebben heel lang geleden afgesproken... dat we een bepaald percentage duurzame energie willen halen. En dat, uh, die afspraak was zo rond de 20 procent. Ja. Nou, we zijn nu een hele lange tijd bezig... En we zitten op 4%. En nu hebben we nog maar, echt maar een hele korte tijd om die, die, uh, die sprong te maken. En eigenlijk, ja, met hoe we bezig waren, zou het op geen enkele manier lukken. Nou, en dat is eigenlijk nu zeg maar, de grote stap voorwaarts van dit akkoord. Dat er eigenlijk een implementatieplan ligt. Van willen we het gaan halen dan moeten we het op deze en deze manier gaan doen. En met heel veel organisaties. Is met, nu ja, met heel veel organisaties. En dat, dat was natuurlijk ook een, een grote strijd... omdat er hele verschillende denkrichtingen waren... Ja. over hoe het zou moeten. En uh, of we dat überhaupt wel zouden moeten willen halen. En uh, op welke manier we dat dan het beste zouden kunnen halen. Um, nou, dan is het toch typisch Nederland... Dat, dat ze met al die partijen onder tafel gaan mm -hmm. zitten... en dan toch tot een akkoord komen. Uh, ja puur vanuit een uh, duurzaamheidsperspectief... Uh, zou je heel goed kunnen uh, betogen van... ja, dit gaat lang niet ver genoeg. Nou, want uh, ik denk dan bijvoorbeeld als je het even weer... we hadden het net even over ons als burgers zijn... zo'n energielabel voor je eigen huis, dat, dat speelt al jaren. Het staat niet in dat dat nu verplicht moet worden. Nee, nou, dat, dat mensen dat, echt dat is, wel zo stimuleren om hun huis ja. wat beter te isoleren. Nou, Dat is dus inderdaad een van die, uh, van, van die twistpunten dan. Dat natuurlijk waar allerlei organisaties die dachten... dit is een heel goed idee... En blijkbaar zijn de andere organisaties denken... hier gaan wij Elke iets mee het, uh, welke verliezen. Dan, ja, wie verliest daar dan mee? Ja, dat vind ik uh, eigenlijk ook wel heel uh, moeilijk uh, in te schatten. Want volgens mij in die hele gebouwde omgeving... is juist het, uh, dat die consument gaat vragen om uh, uh, energiebesparende technologieën. Ja. Gaat vragen om huizen die veel beter geïsoleerd zijn... Juist die vraag ontbreekt op dit moment heel erg in die sector. Ja, de noodzaak nou, ontbreekt ook. Hè? En ja. dus ontbreekt het aan de noodzaak voor allerlei uh, fabrikanten... en projectontwikkelaars om, om dat te gaan leveren. Dus als, als niemand vraagt om mobiele telefoons... dan gaan we dat ook niet met z'n allen maken. Dus uh, ja, ik vind dat dus een gemiste kans. Maar um, kijk, het positieve is dus dat um, we in Nederland... eigenlijk gewoon bijna stil lagen op dit vlak. Mm -hmm. En dat we nu met z'n allen zijn gaan zeggen we gaan nu wel... Uh, ...vaart maken. En dan die ambitie, die is zelfs wat naar beneden bijgesteld. Um, maar, dat was maar daarmee misschien realistischer geworden? Nou precies, dat zou je kunnen. En op zich vind ik dat ook niet zo gek. Als je zo lang hebt gewacht... Yeah. ...en je wil aan het eind wil je dan, uh, nog heel hard gaan lopen... ...dat je zegt van ja, maar dan, dan redden we dat, uh, dat einddoel niet in deze termijn. Een heel, nou, wat ook vaak terugkwam is van... ...is 2020 nou het meest belangrijke jaar uiteindelijk willen we gewoon echt naar een duurzame energiehuishouding. En dan gaat het, dat redden we zeker niet in 2020. Nee. Dus we moeten nu eigenlijk uh, tot 2020 dingen in beweging zetten. En dan na 2020 heel hard doorwerken om uh, die echte energiehuishouding uh, duurzaam te maken. Ja, en dat is als het dan gaat om, om het wonen. En wat, wat je als consument of als burger zelf kan doen, dan krijg je wel echt meer mogelijkheden om die zonnepanelen in je huis te doen, om meer zelfvoorzienend te worden qua, qua energie? Ja, ik begrijp dus dat er, dat er allerlei uh, pakketten van maatregelen liggen... waardoor het uh, voor mensen interessanter wordt ja. om uh, dat nu op te pakken. Maar ik denk ook aan woningbouwverenigingen... die nu uh, eigenlijk ook uh, gestimuleerd worden om uh, de woningvoorraad die ze hebben... eigenlijk te upgraden naar veel prettigere woningen voor mensen om uh, in te wonen en daarmee ook veel energiezuiniger te zijn. Ik begrijp dat we daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan Zweden. Dat het daar al veel, ja, of of, uh, veel duurzamer wordt gebouwd. Ja, maar, maar bijvoorbeeld ook Oostenrijk. Ik ben heel erg onder de indruk van, van Oostenrijk. Wat je eigenlijk ziet in Nederland um, bouwen wij... Ja, we zijn het zo gewend dat uh, onze huizen zijn zoals ze zijn. Mm -hmm. Maar het merendeel van de huizen is niet heel erg comfortabel. Muren voelen koud aan. Als je op je blote voeten loopt en je hebt geen vloerverwarming... dan is het ijskoud. Ja. Um, wat is in Oostenrijk dan? Nou, wat is in Oostenrijk uh, wat een concept wat daar nu hoge vlucht krijgt, het zogenaamde passief huis. Ja, dat is eigenlijk een fantastisch concept, dat je hebt gewoon geen energierekening. Dat als het huis er helemaal staat, dan uh, is het gewoon comfortabel, super prettig om in te wonen en gewoon energie neutraal. Want dat is met zonnepanelen, zonnepanelen ja, en uh, terugwinning van energie en extreem goed geïsoleerd. Uh, waardoor het ook ja, daar, nou, in Oostenrijk in de winterkant heel koud zijn. Ja. Hele, hele prettige huizen zijn om in te wonen. En dan, nou, ik ga vaak naar Oostenrijk om te skiën. En dan denk ik, waarom bouwen wij niet in Nederland op deze manier? Ja. En dat zit gewoon niet in onze cultuur. Dus innoveren betekent ook verder willen kijken. En kennis ja. willen delen met elkaar. En misschien, uh, wat is het altijd beter, een slecht voorbeeld volgen dan zelf uh, met iets nieuws komen? Ik weet even de uitdrukking niet, maar in ieder geval... Je kunt maar beter iets overnemen als het goed is... dan dat je zelf een Precies. wil uitvinden. Ja. En, um, ja, en dat vind ik in Nederland... is het zelfs zo dat... weet je, de, de, de consument uh, verwacht het ook niet. Die zijn al lang blij als ze een huis hebben... op een mooie locatie met ja. een bepaald op, vloer op een flank. En uh, dat is nu eigenlijk... waar de consument om vraagt. Ook maar dat betekent zouden... dus weer anders kijken ernaar. En, ja, en op een gegeven moment ook weten... hoe fijn het is. Ja. Dus ja. iedereen moet even gaan skiën in Oostenrijk. Ja. Sowieso een aanrader. Precies. Het <laughs> nou, ja. mooie voorbeeld is hier, denk ik wel, dat uh, duurzaamheid en uh, dat het voor de consument heel fijn is, komt hier bij elkaar. Ja. Want je wordt gewoon heel. Uh, als je bijna niet voor je raam kan zitten omdat het zo ontzettend koud is, is dat gewoon niet fijn wonen. Ja. En deze huizen die zijn echt heel prettig. Er zijn wel wat dingen die heel de hele tijd terugkomen. Dat, dat het fijn kan zijn. Dat het winstgevend kan zijn. Maar ook duurzaam dus kan zijn. En vooral die nieuwe manier van kijken naar dingen. Dus echt iets ja. op een, heel, een hele andere auto kunnen ontwerpen. Maar ook niet meer denken in je moet iets bezitten. Maar vooral kijken naar wat ik wil het goed gebruiken. En op die manier wil ik er geluk aan beleven. En dan is geld wordt in één keer een heel ander. Heel ja, waard, ik denk ook hè? dat dit krijgt... dat boek. Uh, dat zaken doen in een nieuwe economie. Dat, dat dat ook centraal staat. Ja. Dat het. Uh, eigenlijk een hele prettige economie is. Ja. Nou is mijn vraag voor straks na één uur aan u thuis. Of u zo'n duurzame nieuwe ondernemer bent. Dan uh, hoor ik dat heel erg graag. U kunt bellen op 0800 1121. Waar handelt u dan in? Hoe heeft u het aangepakt? En is het nou ontzettend moeilijk? Of zegt u, nou, als je een beetje goed nadenkt... en is helemaal out of, out of the box denken, zoals het zo mooi heet... dan komen er prachtige ideeën in je op. Dus laat het weten. Bent u zo'n groene, vernieuwende... Ondernemer die de nieuwe economie gaat zijn, bel dan even. Casaluna 0800 1121, of mailen naar casaluna.ncrv.nl Groene ondernemingen. Ik hoor u graag na 1 uur. Marco Hackert, mag ik jou heel erg danken in ieder geval voor het aanzetje... en alle informatie die je hebt gegeven. Heel graag gedaan. Dank je Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV.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 of je wel prijs stelt op mijn gezelschap, maar ik zag je toevallig lopen. Ja, schrik. Tuurlijk, altijd. Hm, dan loop ik zoveel met je mee. <tus> het gaat mij natuurlijk niks aan, maar het verbaast me... dat je niet langs de Herengracht loopt als je naar huis gaat. Ik loop ochtends langs de Herengracht. Je wisselt het af. En dit is korter. Is het korter? Dat geloof ik niet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 Omdat ik het niet ondertekend heb, natuurlijk. Maar dan weet de uitgever het toch wel? Ja, dat zegt het niet. Dat heeft hij me beloofd. Waarom heeft hij het niet ondertekend? Omdat ik die advertentie niet namens mezelf heb gezet... maar namens de gemeenschap. En dat proces dan? Ze proberen nu de uitgever te dwingen om mijn naam te noemen. Over veertien dagen is de uitspraak. Maar ik reken erop dat je het niet doorvertelt... Mia had je dat nooit mogen vertellen. En wie zou ik dat moeten doorvertellen? Dat weet ik natuurlijk niet. Heb je die Brabantse kachel nog gekocht? Daar heb ik toch maar van gezien. Nou, dan ga ik maar. Tot morgen. Tot morgen. Ik heb zaterdag Ad ontmoet. Hé, hey, waar?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 van kritiek op de publicaties van anderen. Ja. Ik ben blij dat Bart dat werk doet. En ik vind ook dat hij het goed doet. Maar laat hij dan ook eens zelf wat schrijven. Uh, neem me niet kwalijk dan ik stoor maar... Ja, Bart. Daar is meneer Boop voor je aan de telefoon. We praten ja. er nog wel eens over. Hm? Maar met deze opmerkingen ben ik het eens. Ja? Jaap? Kun je even komen? Ik heb iets te bespreken met de hoofden. Ik kom.